FC Twente gaat als eerste club in Nederland de speelsters van het vrouwenelftal betalen. Volgens voorzitter Munsterman worden de vrouwen komend seizoen semi-prof. Hij ziet dat als een stap op weg naar verdere volwassenheid van het vrouwenvoetbal. Ook wil hij voorkomen dat speelsters zomaar overstappen naar een buitenlandse club. In het buitenland wordt nu al vaak betaald. Het vrouwenelftal van FC Twente werd vorig seizoen landskampioen. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden buien. In het oosten is er kans op onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. A, ah, en de B verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Problemen op de Waalbrug bij Nijmegen. Die is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. En het verkeer kan beter omrijden vanaf klopend Ressen naar Nijmegen en dan omrijden via de A15, de A50 en de A73. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom dit weekend naar de Oldtimerdagen in Tillichten, Overijssel. En geniet van dit schitterende evenement met een lach naar het verleden. Volop oldtimerauto's, autos motoren, tractoren, stoommachines en nog veel meer. Doorlopend demonstraties voor jong en oud. Kijk op oldtimerdagen.nl. Of bezoek in de zomervakantie het Legermuseum in Delft. En raak verslingerd aan de middeleeuwen.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 Crazy Design in Gorkum. Oude LP's, melkpakken en plastic zakken worden lampen, meubels, kleding en nog veel meer. 30 ontwerpers creatief aan de slag met hergebruik. En het resultaat is Crazy Design. Tot 29 augustus in het Gorkums Museum. Kijk voor informatie op gorkumsmuseum.nl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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie... Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we doen over een klein kwartier? Een gesprek over de problemen die kleven aan de wens noodhulp te geven aan de hongerenden in de Ethiopië en Somalië. Rachel Toklou, zij is half Ethiopisch en half Eritrees, is allesbehalve overtuigd van het nut van noodhulp. Daarna is theoretisch biologe Charlotte Hemelrijk te gast. Zij ontwikkelde een model dat verklaart... hoe de enorme variatie in spreeuwenzwermen ontstaat. Die, die vormen van die zwermen. Rond kwart voor tien ligt planetenonderzoekster Daphne Stam uit... hoe onze maan vermoedelijk ontstaan is uit de botsing van twee manen. Maar we beginnen met een rechtszaak over een jel. Voetbalclub ADO Den Haag moet namelijk wedstrijden onmiddellijk stilleggen als vanaf de tribunes antisemitische spreekhoorden klinken. Dat eiste de stichting Bestrijding Antisemitisme Ban... En deze week in een kort geding. Dat staat aangespannen tegen de club. Het geding was volgens de stichting noodzakelijk... omdat clubs als ADO verbaal wangedrag van een deel van hun supporterskern... met de mantra der liefde zouden bedekken. Man hoopt de rechter een principiële uitspraak te ontlokken... over het in het openbaar uitspreken van teksten als... Hamas, Hamas, alle joden aan het gas. En we gaan op jodenjacht en dat soort dingen. Komende dinsdag volgt daarover de uitspraak. Gaan we over praten met journalist Hans Knoop... woordvoerder van de stichting Bestrijding Antisemitisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou ja, u, u bent er dus in ieder geval niet van gediend... van dit soort uh, spreken, hoor. Dat mag duidelijk wezen. Nee, ik denk dat 99,999% uh, ,99 van de Nederlandse samenleving daar niet van gedeeld is. Maar om een of andere reden wordt er gedaan alsof dat soort dingen er dus nu eenmaal maar bij horen. Dat je maar beter kan doen als het niet hoort. Ja, dat was ook het verweer van ADO. We hebben het niet gehoord. We hebben dus niet gewoest, heette dat vroeger. Ja, nu dat is ook ze... een goeie. Nu hebben ze het niet gehoord. En toen de geluidsband op tafel lag, toen had het dan wel plaatsgevonden maar niet in ernstige mate. Het waren hele korte Als Alsof een antisemitisch spreekkoor van één minuut... minder antisemitisch is dan een spreekoor van twee minuten. Ben je dan maar voor 50% antisemitisch? Uh, uiteindelijk was het duidelijk dat uh, ADO zich Oost-Indisch doof hield omdat men het te ingrijpend vindt om op te treden. Ja. En dat is de kern van de zaak. Ja. En wat zouden ze moeten doen, vindt u? Nou, er, zijn, je, er zijn twee normen. Allereerst heb je de algemene fatsoensnorm... waaraan iedere Nederlander gehouden is. Als ik morgen in een café binnenkom... en er worden soortgelijke spreekwoorden... door gasten in een café aangeheven... dan heeft ook de caféhouder de taak dat te stoppen en die mensen erna een waarschuwing uit te zetten. Nou, niet als dat café toevallig het supporters' home van ADO is, hoor. Ja, maar dat is geen openbare uh, publieke zaak. In ieder geval, dan heeft men op te treden. En als een caféhouder dat nalaat... dan zal hij uiteindelijk zijn drankvergunning... en zijn exploitatievergunning verliezen. Er staat dus een sanctie op. Er staat een sanctie op nalatendheid om niet op te treden... Dat is, onze advocaat heeft het nog eens een keer beklemtoond... niet optreden kan onder gegeven omstandigheden een onrechtmatige daad zijn. Hm. En niet optreden door ADO is op basis van de algemene normen... een onrechtmatige daad. Maar daarnaast zijn er ook richtlijnen, instructies... vervat in het handboek Veiligheid van de KNVB... waaraan iedere betaald voetbalorganisatie gebonden is. En in het KNVB-handboek staat dat bij kwetsende, beledigende spreekhoren de thuis spelende club onmiddellijk dient op te treden. Nou, dat is in maart optreden, dit jaar... En optreden, is dat nader gespecificeerd? Nee, dat is niet nader gespecificeerd. Maar daar kan je je heleboel dingen bij voorstellen. Je kan denken dat de stadionspeaker een waarschuwing doet uitgaan en als die in de wind geslagen wordt, dat dan de wedstrijd stilgelegd wordt. In het geval van ADO, en dan grijpen we terug naar de wedstrijd... ADO-Ajax van maart dit jaar, zijn 90 minuten lang met intervallen antisemitische spreekkoren aangeheven. Er is helemaal niets gebeurd... anders dan dat in de pauze... de stadionspeaker het publiek opriep... om ook na de rust als eenman achter het team van ADO te staan. En dat heeft men kennelijk opgevat als een aansporing... om door te gaan met het aanheffen van antisemitische spreekkoren. We hadden... ADO van tevoren gewaarschuwd. Het was evident dat dit een risicowedstrijd was. Overigens, zonder Ajax-supporters. Dat wil ik ook nog even beklemtonen. Nee, ja, want die mochten niet, hè? Die mochten niet, omdat veelal uh, het antwoord is van ja... maar het wordt geprovoceerd door Ajax zelf. Dat is ook waar... Ik ben de laatste die dat ontkent. In dit geval gold dat niet. Hoe er waren geen Ajax-supporters in het stadion. Hoe, van Ado die bezig. De, hoe, hoe wordt het dan Ajax-supporters die noemen zichzelf Joden, die beschouwen dat als een keuze. Dus Joden, Joden, ja, Joden ja. zingen. En dat houden ze ook gewoon een kwartier vol. Ja. Het zijn natuurlijk twee apenoten legers eh, tegenover elkaar. Het is beide schandelijk, maar het is niet beide op dezelfde manier aan te pakken. We hebben dat ook geprobeerd aan Ajax-supporters duidelijk te maken... want die roepen dan onmiddellijk waarom pik je ons eruit... En laat je Ajax ongemoeid. Nou, allereerst laten we Ajax niet ongemoeid. Maar dat vergt een andere aanpak. Eenvoudigweg omdat het roepen van Joden geen strafbaar feit is. Joden is geen scheldwoord. Maar zodra die Joden kutkankerjoden worden die aan het gas moeten... ligt de zaak, denk ik, iets anders. Nou was de KNVB aanwezig bij dat kort geding. En die steunde ADO in het standpunt... dat een wedstrijd alleen in het uiterste geval stilgelegd mag worden. Ze zeggen ja... Het is veel effectiever om overtreders rechtstreeks aan te spreken en ze eventueel een stadionverbod op te leggen. Nou, allereerst wil ik opmerken dat de primaire verantwoordelijkheid volgens de richtlijnen van de KVB bij het bestuur en de directie van de thuisspelende mm. club ligt. Alleen die hebben Luxerland de opdracht op te treden. En er zijn een de politie kan dat toch ook bepalen? Nee, de politie heeft binnen het stadion niets te zeggen. Alleen buiten het stadion. En een van de redenen waarom men bijvoorbeeld geen wedstrijden wil stilleggen... is omdat als zo'n wedstrijd definitief wordt afgeblazen... er een openbare orde gevaar dreigt buiten het stadion. Waar het om gaat, en dat heeft de advocaat van ADO heel duidelijk verwoord... die zegt als je wedstrijden gaat stilleggen... dan leidt dat of dan kan dat leiden tot competitievervalsing. Dat is de kern van de zaak. Hoe... Het voetbal is een heilige koe. En men vindt, voetbalbestuurders vinden, dat we het dus maar moeten... En wat even... doen ze dan met de competitieverval? Ja, nou, veronderstel dat een wedstrijd wordt stilgelegd en definitief wordt afgeblazen. Ja. Dan komen er dus sancties in de zin van dat je dan als thuisspelende club een aantal punten afgetrokken krijgt. Als dat regelmatig gebeurt, dan ga je dus een hele onevenwichtige competitie krijgen... Ja. omdat een club die bijvoorbeeld drie keer heeft moeten staken... Ja. Uh, per saldo al, een grote achterstand. Ja, maar daar zouden ze maar, wel wijzer van kunnen worden. Exact. Dus het argument dat de advocaat van ADO gebruikt... om het niet te doen, is nou juist het beste argument om het wel te doen. Omdat dat waarschijnlijk, maar, dat, dat is echt zo'n zware straf... Met, dan gaan ze misschien nog eens even beter naar. Ik nadenken. moet zeggen, die opmerking van het kan leiden tot <tie> competitievervalsing... die sneed mij persoonlijk door het hart. En ik zal u zeggen waarom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ook Joodse voetballers door anti-Joodse maatregelen getroffen. Dat ging in fases. Eerst mochten Joden geen scheidsrechter meer zijn. Toen mochten ze zelf niet meer voetballen. En in derde instantie mochten ze ook niet meer als supporter... in stadions aanwezig zijn. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er één voetbalclub in Nederland... de Vollerwijkers in Amsterdam-Noord... heeft besloten het niet te pikken. Onder leiding van de toenmalige voorzitter Gerbe Wagenaar, de, laatste, de latere communistische eh, leider en lid van de Tweede Kamer, is toen een delegatie van de Vollewijkers naar de voorzitter van de Nederlandse voetbalbond gegaan. Die Kafen Koninklijke was er al af. Meneer Karel Lotsi, naar wie na de oorlog straten en boulevards zijn genoemd. En ze zijn met een delegatie van de Vollewijkers naar Lotsi gegaan en ze hebben gezegd: Meneer Lotsi, wij kunnen het niet pikken dat dit soort van maatregelen tegenover onze Joodse vrienden genomen wordt. En wij vinden dat we iets moeten doen. Wij willen onze solidariteit tonen. We willen daad stellen. En toen zou Lotsi volgens de overlevering de gedenkwaardige woorden hebben gesproken... die zei, meneer Wagenaar, ik ben het volledig met u eens. U moet doen wat u denkt dat goed is. Zolang het de competitie maar niet in gevaar brengt. Dat is de kern van de zaak. Voetbal schijnt van een hogere orde te zijn... dan een fatsoenlijk land... waarin dit soort van teksten niet worden getolereerd. Ja, maar toch kan je die twee situaties natuurlijk... Ja, nee, het die, is dezelfde dus mentaliteit. Terwijl, maar de situatie is nu natuurlijk toch, toch wel heel erg anders. Je moet nou, altijd een de beetje gevaarlijk zijn. Niet dit anders. Het, is, het is niet anders als je nu in een stadion zit... Uh, als Joods, en ook uh, mm. Den Haag heeft Joodse uh, supporters... Ja. en je moet daar 90 minuten lang aan horen dat je aan het gas moet en dat alle Joden vergast moeten worden. En Het is niet meer zo dat Joodse spelers nu bijvoorbeeld niet meer mogen spelen. Ik bedoel, in die zin bedoel ik, is de situatie natuurlijk... Nee, anders. maar het gaat om een signaal. Ja. Het gaat om het feit dat voetbal kennelijk boven de wedstrijd... en ook boven fatsoensnormen... Nou voetbal als doel op zichzelf... Gaat het u alleen om anti-Joodse spreekkoor of, uh, want uh, dat klinkt natuurlijk alles, je zal homoseksueel uh, wezen of je zal uh, een vrouw hebben die uh, een ongenedelijke ziekte heeft of weet ik veel wat. Ik bedoel, ze zingen uh, ja, wat, wat ze maar in het uh, spookbeeld uh, tevoorschijn komt. Luister, het ontspruit allemaal aan dezelfde zieke geest. En het mogen duidelijk zijn dat als er oerwoudgeluiden gemaakt worden, als er een gekleurde speler aan de bal is... ons dat op dezelfde manier grieft. En er zijn andere spreekkoren die nog geen betrekking hebben... op joden die even min kunnen... en naar mijn gevoel tot dezelfde maatregelen moeten leiden. Wij zijn de Stichting Bestrijding Antisemitisme. Dat begint langzamerhand weer salonveeg te worden... in die zin dat men er niet tegen optreedt. Hm. Dat is de, wij zijn de kanarie in de kolenwijn. Het begint bij ons, maar het ja. houdt daar niet op... Hm. Dus kortom, als je deze slag wint... dan zou het uiteindelijk wel eens kunnen zorgen... voor een soort schoonmaak van de stadions. Wat uiteindelijk natuurlijk ook bij de beteugeling van het voetbalgeweld is. Ja, en dat is exact wat we willen. Dat is ook de reden waarom we geen dwangsom hebben geëist. Heel bijzonder, een kort geding, zonder het eisen van een dwangsom. Het gaat ons er niet om om ADO te straffen. Het gaat erom dat er bij betaald voetbalorganisaties... kennelijk onduidelijkheid bestaat over wat te doen in geval van kwetsende spreekoorden. Want er gebeurt niks. Althans bij ADO niet. Er zijn andere betaalde voetbalorganisaties, bijvoorbeeld Utrecht... die wel de juiste maatregelen Meneer hebben Meneer Knop, be belt zo'n voorzitter van ADO u niet eens persoonlijk gewoon op... op een dinsdagavond en zegt zeg Hans, uh, uh, uh, uh, hoe komen we hier in de minnen uit eigenlijk? Als je dat zou doen, dan zou ik zeggen, er is in dit geval geen minnen. Je moet optreden. Ze zijn ook in gesprek. Het bestuur van ADO is in gesprek... Absoluut. met het centraal joods Overleg. Nou, en nou ja, Cidi. Ze zijn ook in gesprek met hun eigen achterban. Want toen wat er gebeurd is na die wedstrijd... Ja, en dat spelers-home, nou, daar was natuurlijk ook wel even. Ja, en dat gesprek is ook goed. Ik zeg ook niet dat dat niet moet plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat je hangende dat gesprek daadwerkelijk en daadkrachtig moet optreden... als dit soort van spreekkoorden ten gehore wordt gehouden. Je moet het één doen, zowel als het ander. Wat Ado nu zegt is van... ja, maar we zijn al in gesprek met het CEO, het Centraal Joods Overleg... en het CIDI, er is één afspraak geweest... na dat incident rond die speler in dat spelersroom. En daarna heeft men een nieuwe afspraak gepland voor half december. Hm. Dat is halverwege de competitie. Dat betekent dat er in die tussentijd... Enkele tientallen nieuwe spreekkoren ten ten zullen worden gehouden. En, we en niet dat, alleen bij ADO, natuurlijk. Niet alleen bij ADO, maar ik zeg erbij: uh, niet in gelijke mate. Maar er zijn dus clubs die er daadwerkelijk wel tegen optreden. Waar schelden ze ADO eigenlijk voor uit? Volgens mij worden die niet uitgesloten. Die worden niet <lacht> nee. Ja, nee, die worden, nee, Die zijn overal ja. zo populair. En de... Ze roepen ook: <lacht> wij zijn geen antisemieten. Hè? Het gaat ons niet om Joden. Nou ja, stuggen nog dat is waarschijnlijk nog de waarheid ook. Nou, dan zou ik adviseren, Peter... dan moet je eens de website van de ADO-supporters bekijken. Als ik ook maar een promiel van de ziektes zou hebben gehad deze week... die mij op die sites zijn toegewenst... dan zou je waarschijnlijk hier vanochtend een andere gast aan de microfoon gehad hebben. Want daar zou geen academisch ziekenhuis in de wereld dat enig antwoord op hebben gehad. Absoluut waar. En het, het is natuurlijk beneden elk niveau. Maar de vraag is natuurlijk... heeft dat met uw zijn te maken? Dat is volgens Als mij mensen, buitengewoon... Als mensen mij uitschelden voor kutkankerjood en roepen dat alle Joden aan het gas moet... dan neem ik die woorden voor wat ze zijn. Zoals ik ook de woorden van een gubbels nam voor wat ze waren. Waarvan men toen ook zei van, ja, dat is propaganda en dat moet je niet zo letterlijk nemen. Dat roept men ook over Achmedineat. Die ook roept dat die alle Joden de zee in wil drijven. Zei, Knoop, ja, dat is retoriek. Als u het zo samenvat en als u het zo zegt... u heeft voorkomen gelijk. U, dit kan inderdaad niet... V mij heeft u overtuigd. Maar stel nou dat de rechter u net ongelijk stelt. Nou, de rechter gaat natuurlijk niet roepen dat het wel mag. Hè, die kans is nul. Hmm. De rechter kan, laat ik zeggen, ons een deel tegemoet komen. Het gaat hij om kan... het beëindigen van die wedstrijd. Ja, Daar gaat kan, het om. Hij kan zeggen: nou, onmiddellijk een wedstrijd staken, dat is misschien wat te veel van het goede. Je moet eerst één of twee keer hebben gewaarschuwd en dan moet je overgaan tot het stillen van de wedstrijd. Maar dat de rechter zal zeggen: nee, hoor, Ado. Jullie doen het goed door niet op te treden en laten uw supporters daar maar lekker mee doorgaan. Die kans achter ik uitgesloten. Hartelijk dank. U hoorde Hans Knoop, journalist en woordvoerder van de stichting Bestrijding Antisemitisme. Het ging dus over het kortgeding, dat die aanspande. Om kwetsende spreekhoren uit de stadions. En niet alleen bij Adenhoor, te gaan bannen. Hartelijk dank voor uw komst. Afgelopen maandag, precies om 9 uur, werd in Amsterdam de Week van de Hoorn geopend. Het is een actieweek van de samenwerkende hulporganisaties om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de slachtoffers van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Maar hoe zinvol is het eigenlijk om geld in te zamelen voor noodhulp in deze regio? Daar gaan we over praten met Rachel Toklu. Ze is half Ethiopisch en half Eritreese onderneemster... die op haar zestiende naar Nederland is gekomen... en nu Nederlandse en Oost-Afrikaanse ondernemers... die zaken met elkaar willen doen, adviseert. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hebt u nog familie in dat gebied wonen? Um... Ja, ik kom zelf uh, daar vandaan natuurlijk. Ja. Um, nou, in het gebied hè, waar mensen uh, zeg maar honger hebben. Daar heb ik geen direct familie. Hè, maar in het land zelf. Hè. Hm. Ethiopië is ja. heel groot. Ja. Ja. Um, en als u die beelden ja. die ziet, wat, wat, wat doet dat dan met u? Nou, natuurlijk doet het pijn. Uh, niet ja. voor mij. Ik denk dat iedereen ook verschrikkelijk vindt. Hè. Toevallig worden ook de beelden uitgezonden als je aan het eten bent. Ja. En je ziet de mensen daar die op je lijken. Nou, ook als je niet aan het eten bent, is het Het is groeien, ook verschrikkelijk. Hoor. Ja, het is gewoon verschrikkelijk om de beelden te zien. Ja. Uh, maar nog verschrikkelijker de beelden te zien al twintig jaar hetzelfde beeld ja. te zien. En, en het is frustrerend. Mm. En je denkt, nou, waarom gaat het niet een keertje ophouden? Waarom gaat het een niet ophouden? opgelost nou Ik denk, oplossing moet toch wel zijn. Uh, het is, uh, maar u ziet die oplossing uh, toch anders dan weer nieuw, opnieuw noodhulp geven. U zegt, dat, ja. dat, dat, dat werkt misschien helemaal niet zo goed als nee, wij zouden precies. willen. Precies. Uh, ja, uh, het, het creëert afhankelijkheid. Uh, jij moet gewoon voorstellen uh, dat je iedere dag eten krijgt. Dat, uh, dan, dat, dat je niks hoeft te doen. Uh, ja, dan, uh, dan ga je gewoon ook iedere dag eten krijgen. En dat verstoort zo'n gemeenschap, dat verstoort ook de ja. zelfredzaamheid. Ja. Het is trouwens wel iets, neem ik aan wat u vindt... dat het op dit ogenblik wel moet gebeuren, wat er ook nou, aan de nou, hand is. Toch? Precies, kijk, uh, kijk, aan de ene kant zeg ik... Ja, uh, ze moeten eten, hè, anno 2011. Uh, als je ziet mensen honger lijden, dat kan gewoon niet. Aan de andere kant denk je, oké, okay, nou, vandaag hebben ze eten, over een maand, wat dan? Dat mm. snap je. He, dus ja, het moet opgehouden worden, we moeten met z'n allen zorgen dat volgend jaar weer niet gebeurt. Maar u denkt na over dat, wat dan? Precies. Wat is dat, dat nou, wat dan? Nou, kijk, niet alleen, uh, ja, er moet gewoon met z'n allen, kijk, als oorzaak zijn, oplossingen moeten ook zijn. En, mm. en uh, mensen moeten doen, niet alleen praten. En, uh, u, doe, u doet zaken met uh, die regio. Hè? Ja. Wat, wat doet u precies? Nou, kijk, ik uh, zorg dat uh, bedrijven die investering uh, uh, kunnen aanbrengen, economische uh, um, uh, activiteit willen ontplooien in, in, in Afrika, mm -hmm. dat, dat zorg ik dat zij kunnen doen. Hè, tenzij met uh, koppelen met bedrijven daar die uh, sa samen kunnen werken op joint ventures. Kunt u een voorbeeld noemen? Een voorbeeld kan ja. ik noemen. Dat uh, bedrijf hier en die. Um, uh, die ja, bijvoorbeeld boontjes. Uh, die wil telen, importeren hier naartoe. Nou, ja. die zochten uh, boeren daar die daar kunnen telen. Ja. Ja, dat breng ik naar hun toe ja. en dat uh, breng ik in contact. Maar en dat is het, al eigenlijk altijd dol dat die mensen daar boontjes telen. die dan hier naartoe komen? Ja, de op dit weten moment vind niet. ik dat wel bizar klinken. Klopt. Er wordt ook hier uh, producten verkocht die daar. Uh, Geproduceerd zijn. Maar dat is ook zo dat het ja, dubbel wat ik voel uh, is dat. Uh, kijk, dit soort beelden, het uh, is dus ook ontzettend erg. Uh, dat, uh, dat bestaat ook, maar dat is niet het beeld wat Afrika is. Nee. Maar u, u zegt eigenlijk van ja, in plaats van steeds maar. Hè, afgezien dan misschien van de noodhulp, nu, die natuurlijk nodig is omdat mensen anders sterven, ja. zegt u, je, zou veel, je, je moet ze veel meer als een handelspartner eigenlijk kijken. Ja, een, een structurele oplossing zoeken. Ja. Uh, de noodhulp is uh, tijdelijk. Maar even nu, hoe zou u dat dan concreet doen? Want met de beelden in het achterhoofd hoef je natuurlijk toch op het ogenblik niet naar investeerders toe te gaan... en zeggen, nou jongens, het is misschien wel een goed idee... dan gaan we dan een roodse kwekerij of we gaan boontjes kweken. Wel, nee. Die he, de, worden daar al gekweekt, toch? Nee, maar kijk, het is, kijk het, um, nou, ik, ik hoor ook verhalen dat uh, eten ingevloggen worden... Ja. vanuit Amerika daar naartoe. Waarom moet je dat doen? Waarom koop je niet de plekken daar? Maar er zijn gebieden waar ontzettend veel uh, voedsel uh, geproduceerd wordt... Uh, kopie je daar en, en breng je naar de hogesnoot. Ook op het Ja. En ja. waarom wordt dat dan niet recht, recht, recht uh, gebracht naar die plek waar mensen honger Ga nou, Nee, lijden? niet mee vragen. Nee, Kijk, ja. dat zijn de eind van de oplossingen. Uh, uh, misschien is wel een logistiek probleem uh, wat, wat daar... De, bij de ene geproduceerd worden, om dan naar andere toe te brengen. Nee, ja, maar dat wacht vindt, even, begrijp ja. ik het nou goed? Dat daar dus eh, dicht tegen dit soort regio's, waar dus echt ja. niets meer groeit, niks meer uh, uh, water is enzovoort, ja. dat vlak bij die regio's uiteindelijk wel vruchtbare gedeeltes zijn, ja. die bovendien ook gewassen opleveren. Klopt. En die gewassen worden geëxporteerd naar Europa, terwijl ze gewoon naar die gebieden zou kunnen? Ja. Is, is dat wat er aan de hand het, is? Het, het, het, ja, het, het zou één-één zijn. Hè. Kijk, het is het, uh, kijk ik, ik ben hier niet uh, bepaalde dingen af te kraken... maar uh, oplossingen zijn er wel. Hè. Er moet gewoon... Uh, maar wie moet dat dan doen? Ik denk uh, veel, uh, veel actoren daar moeten doen. Ik denk dat mensen ook die nu gelden inzamelen... Uh, ook verantwoordelijk gesteld moeten worden... Eh, dat op een gegeven moment naar oplossingen gezocht moet worden. Niet, eh, niet alleen eh, eenmalig eh, wat afhankelijkheid creëert. Maar dit, dit, dit, dit probleem van droogte en honger dat ja. is natuurlijk al, al heel oud. Ja. Juist ook op die plek. Ja. Dus de, de, u maakt mij niet wijs... dat er nog nooit mensen er nagedacht hebben... over een structurele reform van, van, van hulp. En uh, u bent zelf iemand die... Hè, u bent de 16e naar Nederland gekomen. Klopt. En uh, u hebt gezegd... Ik, ik ga daar iets aan doen. Ik, ik ga een bedrijf ja. oprichten... die ja. zorgt dat ik die partijen bij elkaar breng. Ja, nou, zin, uh, niet alleen ik. Er zullen ook meer mensen zijn... Ja. Die, die dat uh, kunnen doen. Nou, maar dat moet gestimuleerd worden meer. Nou, je ziet... Uh, kijk... Ja, uh, ik, ik, doe dat, uh, ik doe dit tien jaar. Hè, uh -huh. uh, waarvan uh, zes jaar fulltime. Ik heb gewoon begin parttime gedaan. Dan had ik andere baan. Uh, ik zie veranderingen. Uh, uh, niet, niet in de tempo wat, wat, uh, wat, wat ik zou willen. Uh -huh. wat, wat Nederland zou willen. Of wat de wereld zou willen. Maar in Afrika gaat best goed. Yeah. Uh, je ziet ook veranderingen. Uh, kijk... Uh, de, ja. Nou, dat, dat is ook frustratie dat je ziet als je de beelden ziet. Nou, dan, dan krijg je weer dat de mensen weer denken... Afrika is alleen maar honger. Nee. Dat stimuleert niet hè? De, de investeringen. Dat stimuleert niet dat de nee. mensen daar ook geld kunnen verdienen. Je kan beste zaken doen in Afrika. Je kan best wat ondernemen. Kijk, in, in Europa nou, het, het is er te weinig plek om hier voedsel te produceren. Strenge wetgevingen, milieuvervuiling enzovoort. Dat kan je best in Afrika produceren. Het is niks mee daar produceren en hier exporteren. Als u nou met zo'n voorstel naar landbouwcorporaties in Nederland gaat. Ja. Wat zeggen ze dan tegen nou ja, kijk, ik, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb met. Uh, het gebeurt ook nog wel al bepaalde dingen. Hè. Kijk, uh, binnen Nederland zijn een aantal programma's ook waar, waar, wat ik ondersteun. Mm. Hè, dat zijn programma's waar uh, Nederlands bedrijf als, als met ontwikkelingsbedrijf een joint venture uh, aangaat. Mm. Hè, dat ze bepaalde subsidie krijgen. Nou, dat zijn. Projecten waar, waar ik achter sta. Hè, want uh, mensen hebben een duwtje nodig om in die landen te ondernemen, want ja. het is ook risico. Hè. Ja, ja. Uh, het, is, het is niet vrij uh, risicovol. Er zijn, maar ik wil dat soort initiatief veel meer. Hè, uh, dan alleen een, een eten droppen, daar maar niks, uh, daarna niks hoeft te doen. Ik, ik heb gisteravond heb ik met iemand gebeld die daar een groot in Kenia, een, een groot bedrijf heeft. Van. Ja. En toen zei hij letterlijk, ja. ja, om het maar heel simpel samen te vatten... Ja. je moet wel verschrikkelijk veel van Afrika houden, wil je die doen. Want, ja. neem van mij aan, dit doe je niet zomaar voor je lol. Dat is wat hij zei, terwijl hij er al tien jaar zit. Klopt. Uh, uh, ja, uh, mensen houden ook wel van Afrika, maar er zijn ook bedrijven... Ook, die geld ook aan Afrika verdienen. Uh, het, is, het is niet, niet altijd zielig. Hè? natuurlijk zijn gebieden wat droog is, wat we, mensen overlijden. Nou, dat, dat, dat ga ik niet bagatelliseren. Dat, dat is ook zo. Uh, maar het moet mensen meer naar die gebieden daar ondernemen. En daar moet ook een incentive zijn. Hoe gewoon... gaat u die mensen daar naartoe krijgen? Alleen maar om te laten kijken. Hoe gaat u dat doen? Nou, kijk, het, het is... Um, uh, kijk, er zijn, er zijn heel veel mensen die ook... Um, uh, ja, iets willen doen hè, maar niet voor niets uh, een de, de structurele oplossing willen doen hè. nou als dat uh, als dat uh, je, jouw intentie is dan, uh, dan moet je in die gebieden gaan ondernemen uh, uh, niet, niet alleen in uh, ja hetzelfde kijk iemand een bedrijf kan, uh, kan uh, China kiezen uh, of India kiezen maar kan ook in Afrika kiezen om zaken te doen ja. Dat zijn keuzes die je en, maakt. En, en zijn daar die gebieden waar het op het over gaat? Zijn die daarbij geholpen dan? Zeker weten. Want? Ja? Um, waarom? Omdat, uh, kijk, als economie is het creëren werkgelegenheid. Mensen werken voor hun geld. Jawel, maar Dat dit is toch ook voornamelijk, begreep ik tenminste... voor een groot deel een, een probleem van een nomade... Ja, klopt. Uh, ja, maar een nomade, uh, kijk, als het, als het irrigatie is, uh, uh, we, het is droog, uh, Daar hebben we droog, dan uh, heeft het niet geregend. Uh, dat is er, uh, een van de redenen, zeg ja. maar, droogte is. Maar ja, uh, ik geef een voorbeeld, kijk, kijk maar naar Israël, die, die was ooit een woestijn. Hmm. En het is wel een land eh, wat de meest uh, export uh, plaatsvindt. Want, want ik heb eerst uh, een, een film gezien. En daar, ja. daar lieten ze zien dat, het, dat uh, die boontjes die daar geteeld worden. Ik geloof dat het in Kenia speelde. Dat die juist het water weer afnam van die nomaden. Dus dat water, wat er dan was, dat werd, laten we zeggen, door die boontjesfabrikant uh, ingepikt. Zodat er dus hogerop weer minder, uh, minder water was voor die nomaden. Dus dat werkt in zo'n geval. Aan verrechts. Nou, dat dat geloof ik. Ja, precies. Maar er zijn ook methoden om om water te zuiveren eh, zelfs riool en drinkwater nee. maken. De, weet je, er is, er is zoveel technologie eh, nee. in Europa eh, waar eigenlijk dit, dit, eh, dit soort situaties niet hoeft. Nee. Nee, ik, ik, ja eh, kijk als je gezond eh, nadenkt. Uh, er zijn gewoon zoveel oplossingen te vinden om dit situatie nooit ja. meer te creëren. Ja. Ja. En nou kijk, het, het, het, is, het uh, ja, je kunt zeggen nooit geholpen. Maar het is beter nooit terugkijken. En vanuit nu ja. kijken wat gaan we doen uh, in, in, in de volgende vijf jaar of tien jaar dit niet meer gebeurt. Okay. Voor alle duidelijkheid, ja. die noodhulp, dat moet wel even gebeuren nu. Hè? Precies. Dat, ja. Maar verder naar voren kijken. Ja. Goed, hartelijk dank. Rachel Tokle hoorde Hoorde. Het ging over het nut van hulpacties hongerend Oost-Afrika. En wat je daar in de toekomst aan zou kunnen doen. Ze is directeur van Team Pro. en dat is een bedrijf dat Nederlandse en Oost-Afrikaanse ondernemers adviseert die zaken met elkaar willen doen. Dankjewel voor je komst. Ja. Wat heb je wat je het zeggen? Nou, ik zei tegen mevrouw helemaal rijk dat, dat filmpje dat ik dat niet uh, heb kunnen zien, want ik kon het komt niet daarbij. Dat is heel vervelend, want het komt dat de internetsite geven. Ver... Maak geen zorgen. <laughs> wat, mensen begrijpen hier niks van deze discussie. Ik ga je maar even vertellen welke muziek er is. En dan komen we gezellig bij goed. de filmpjes. Ja, en je... de beestjes. Uh, ah. Dit waren Fits and the Tantrums. Het nummer heette Picking Up the Pieces. En het gaat over. Spree hoor. Ja. Oh. ja gaan ja. we? Goed. Nou, laat, we gaan maar helemaal opnieuw beginnen. Ja. Het lijkt wel op een levend wezen met een eigen wil. Een zwerm vogels of een school vissen. Razendsnel zwenken en keren de honderden tot duizenden dieren als één geheel, gedreven door een geheimzinnige hand. Een tipje van de sluier van die geheimzinnigheid, die de gezamenlijke bewegingen van dergelijke grote groepen dieren omringt, is nu. Opgelost. Theoretische biologen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Charlotte Hemelrijk, ontwikkelde computermodellen die laten zien dat een paar simpele gedragsregels zorgen voor de vele ingewikkelde vormen. En zij is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en er was dus een filmpje, daar begon het mee, uh, dat stond op de site en dat heb ik geprobeerd te bekijken. Dat is me niet gelukt, maar dat is misschien helemaal niet zo erg, want de mensen die luisteren, die hebben ook geen filmpjes voor hun neus. Dus we zullen het toch zo moeten vertellen dat zij het uh, kunnen volgen. Uh, ja, tegelijkertijd. Tijd hebt u ons wel een beetje van de mooie illusie beroofd... dat er een soort geheimzinnige kracht achter zit... achter zo'n wilde zwerm. Ja, vindt u? Het? <lacht> nou, nee, maar wat was uw uitgangspunt? Want iedereen kent het wel. Hè? Je, je zit naar de lucht te kijken en dan komt er zo'n horde aan. En die gaan opeens naar rechts en dan gaan ze opeens naar links... en dan duiken ze dek en dan zijn ze weer weg. En dan komen ze toch weer terug en denk je ja, hoe is het mogelijk? Is daar nou een chef die je op het fluitje blaast... Heeft u eens iets in die trant zichzelf ook afgevraagd? Ja, er is een prachtig boekje van Edmund Sielis uit 1930. En het is gewoon een, bijna een dagboekje... waarin hij elke dag gedurende twee of drie... een aantal jaren gaat hij elke dag op excursie met zijn kijker... en dan gaat die, ziet hij groepjes spreeuwen vliegen... hij ziet zwermen, uh, wulpen enzovoort. En dan denkt hij elke keer van... nou, dat kan niet dat ze zo tegelijk de bocht nemen... dat ze zo tegelijk opvliegen, zo tegelijk naar beneden gaan dat moet en kan alleen maar telepathie zijn. Dat, ja. Is, ja, dat, dat is niet anders. Ja. En dat is natuurlijk niet waar. En uh, wij hebben gekeken of het via zelforganisatie gaat. En dat betekent dat we in computermodellen... en dit model is geprogrammeerd door de wetenschappelijke programmeur Hanna Hildeband... In die, in die computermodellen kijken we als, als we individuen eenvoudige regels geven... krijgen we dan dat hele complexe zwermgedrag... En we zijn begonnen met een eenvoudiger model, dat is het model van visscholen. Dat is het type model, dat is al bekend. En daar geef je de vissen drie regels. Ze bewegen en ze, wil, ze zijn aangetrokken tot anderen. Dus dat betekent dat ze in een groep zullen bewegen. Ze gaan dezelfde kant op als dieren die in de buurt zijn. Dus dat bewegen ze dezelfde kant op. En ze willen niet botsen met degene die heel dichtbij zijn. En die drie regels zijn genoeg zonder leiders om visscholen te krijgen. En dat verklaart ook dat gedrag. wat je dus Niet in die prachtige. Van... Nee, nee, nee, maar wat je wel in die prachtige natuurfilms ziet. die het, die het op het oog eigenlijk een beetje hetzelfde doen als die vogels. Namelijk naar links, naar rechts, en omhoog, ja, naar beneden. Ja, maar dat is een ander geval. Want diegene die u in de natuurfilm ziet. die zo wild bewegen. dat zijn vischolen aangevallen door een roofdier. En als ze aangevallen zijn door een roofdier. dan krijg je heel veel variatie binnen die vischool. Degene die vlak bij het roofdier zitten vluchten keihard weg. Hij gaat de andere kant op dan de rest van hun schoolgenoten. En degene die ver weg van het roof... Die zit te coördineren alleen maar met de schoolgenoten. Dus dat is niet het doorgangs... in rust zou ik maar zeggen... het schoolgedrag van vissen. Maar waarom zwemmen die vissen eigenlijk in scholen? Wat is het voordeel? Men denkt dat er een aantal voordelen aan zijn. Een belangrijk voordeel is dat ze beter beschermd zijn tegen roofdieren. Omdat als één roofdier zo'n school ziet, kan hij nooit de hele school opeten. Dus dan eet hij zeg maar, alleen Pietje en dan is de rest beschermd. En die heeft dan ondertussen gezien dat die roofvis daar is en kan vluchten. Ja. Er zijn ook een aantal andere redenen. Bijvoorbeeld eh, als een paar van die vissen gaan vluchten... Dan gaan ze alle kanten op en dan is het roofje helemaal in de war. Wie moet hij nou nog volgen? Ja. En dat is het verwarringseffect. Maar goed, dan nu de vogels. Nu de vogels. Want die vissen hebben daar dus voordeel bij, dat is duidelijk. Maar geldt dat voor uh, zwermenvogels ook? Zwermenvogels hebben ook voordeel. Ze zijn beter beschermd in de zwerm dan alleen. Want er zijn in Rome, onder andere door Claudio Carrera. Opnames gemaakt, videoopnames gemaakt van die enorme zwerm spreeuwen. 2000, 3000, 10.000, ja, ja. boven de slaapplaats. Bijvoorbeeld Termini, het station in Rome. En dan zie je dat op zo'n avond er maar twee roofvogels zijn... en die vangen dan nou één of twee spreeuwen. Want die zijn volledig in de war geraakt. Ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is... door die sprewen die al de kant op gaan... Dus om, om je te blijven richten op één spreeuw is dan heel moeilijk. Hmm. Dus, ja. maar, maar, maar, ja. dan, maar dan, ja, hoe, hoe, hoe doen ze dit, die spreeuwen? Want dat ja. was toch dat, waar, waar ja. u en anderen natuurlijk ook door geïntrigeerd zijn geraakt. Ja, precies. Dus wij, en dan komen we weer terug aan het begin... en ja. de eerste vraag, hoe doen die spreeuwen? Want die spreeuwswermen, dat zijn geen visscholen. Visscholen zijn over het algemeen in rust gewoon lang gerekt van vorm. Nou ja, dat zijn die spreeuwswermen niet. U heeft ze zelf gezien. Je ziet ze ook hier in Friesland, hè. Dat ze... Uh, Enorme wilde zwermen zijn van allerlei vormen en zo. Dus dat is anders. En hoe komt dat nou? En wat wij vonden in het computermodel... waar we dus met eenvoudige regels het hele patroon van die zweem, zwermen ook genereren... wat wij vonden is dat er twee belangrijke oorzaken zijn die specifiek zijn voor vogels. En die zitten allebei in hun vlieggedrag. Doordat ze vliegen, zijn die zwermen veel variabeler... Dan vissen want die zwemmen. Maar, maar aan welke in... regels moeten ze dan houden? Ja. Nou, in dit, dus hebben die. Ja, dus in ja. ons model, dus die drie regels die ik al zei: van coördinatie, aantrekking, je blijft in een groep, dezelfde kant op bewegen. En je wil botsen. Botsen? Precies. En dan heb je ook nog twee regels erbij. En één regel betreft het vlieggedrag. En het vlieggedrag hebben we heel eenvoudig in het computermodel weergegeven, zoals een vliegtuig het doet. En daar zijn er twee belangrijke aspecten aan. En één aspect is dus dat als. Kijk, vogels vliegen keihard vergeleken bij een vis. Die zwemt 36 km per uur, is een normale snelheid voor een spreeuw. Dus hij kan geen scherpe bocht nemen, tenzij hij over zijn schouders huilt zoals in de vliegtuig als u door de bocht gaat, ja. dan helt u over, als u naar links gaat u over uw linkerschouder en dat veroorzaakt dat u kracht hebt extra kracht om naar links te gaan dat u niet slipt in de bocht en toch nog recht doorgaat die extra kracht die u krijgt doordat u over uw schouder helt naar links veroorzaakt wel dat u opwaartse kracht verliest en dan gaat u naar beneden. Dus in zo'n spreeuwswerm, als stel je zich voor die spreeuwswerm willen boven de slaapplaats blijven, s avonds, hè? dus dat betekent dat ze veel bochten moeten maken om weer terug te keren tot de slaapplaats. En iedere keer als ze een bocht maken, zo'n spreeuwswerm, gaan de voorsten, die al buiten het gebied zijn van de slaapplaats, zeg maar, gaan al die scherpe bochten. maken. Dus die geven maken. het commando eigenlijk? Nee, die beginnen niet... ermee met de beweging? Ja, het is wel zo dus dat uh, over het algemeen... als ze boven de slaapplaats vliegen... en ze gaan te ver weg van die slaapplaats... dan zijn degenen die het verst weg zijn... die zullen het eerst draaien. Ja. En die gaan dus die scherpe bocht maken. Draaien over hun schouders. En dan draait er dus mee. Ga naar beneden. En die, ja, nou nog niet. Die gaan oh, sorry, naar beneden. Ja. Want ze verliezen hoogte daardoor. En dus uh, degenen die al te ver weg zijn, die gaan al terug. En degenen die nog boven de slaapplaats vliegen, van diezelfde enorme zwerm, gaan nog steeds verder weg. En zo komen ze elkaar tegen. En zo verdicht ook die zwerm in zo'n bocht. Als ze zo'n scherpe bocht maken, verdicht die vaak. Mm -hmm. He, omdat sommige vliegen nog boven de slaapplaats, gaan nog naar buiten. Ja, en anderen gaan er weer terug. Een zootje. Lijkt het een zootje. Dat is een heel variabele vorm. De verdichting ook. En tegelijkertijd is iets aan de hand. Dus dat degenen die al draaien, die vliegen hoogte, verliezen hoogte. Dus je hebt ook een verticaal effect. In zo'n zwerm, Dat heb je niet in een visgolf als je normaal zwemt. Mm -hmm. Dus het ene is dat, dat, dat rollen, noemen ze dat he, overhellen in de bocht, dat veroorzaakt dat visscholen niet doen, dat veroorzaakt dus die enorme wilde vorm van spreeuwenzwammen. En er is nog een oorzaak. En de tweede oorzaak is ook in bochten. Kijk, als je een vischo hebt, dus de, in een, in een, in een vogelswerm is het zo dat wij alleen maar het bochtgedrag kunnen genereren wat ze in echte data ook laten zien, is als wij die vogels een hele vaste snelheid geven. Ze blijven ongeveer de hele tijd op dezelfde snelheid. En dat is niet zo in onze visroommodellen. modellen Want wat daar aan de hand is... is dat als ze te dicht bij een ander in de buurt komen... dan gaan ze vertragen. Omdat ze niet willen botsen. En als ze dus niet willen botsen... dan zullen hun uh, voorgaande buren dichter bij elkaar komen. Omdat er, als ze vertragen... Hoe dicht zitten ze op elkaar dan? Nou, dus vissen... Uh, als die die, die zitten... Dichter op elkaar dan vogels, ja, mm. dat is zo. Maar dus als vissen te dicht bij elkaar komen... dan zal zo'n vis zich vertragen... om niet tegen zijn voorste buurt te mm -hmm. botsen. Zijn voorgaande buren die kunnen dat gat dan gaan invullen... en zo wordt de zwerm dus ja. ja. Maar bij Spreeuwen maar is dat bij... anders. Ja, bij Spreeuwen is dat dus anders. Wat is er nou bij Spreeuwen aan de hand? Kijk, bij Spreeuwen is het aan de hand dat als ze een bocht nemen... niemand versnelt of verlangzaam. Dus dat betekent dat als je een bocht naar links neemt... dan gaan mm. degene in de buitenbocht niet versnellen. En degene in de buunenbad gaan niet verlangzamen. En, en die moeten maar een, een langere route, dus die blijven iets achter. Nee, dat doen ze dus niet. Dat gebeurt oh. niet. Ze maken geen lange route. Ze maken oh. allemaal een route van dezelfde lengte. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Nou, dat kan <lacht> omdat dus... Iedereen draait zeg maar om zijn eigen as 90 graden. Dus laten we zeggen, we beginnen als een brede zwerm. We komen naar voren. We gaan zwemmen naar voren, Ja. ja? En dan gaan we allemaal 90 we graden... We vliegen om, als, naar voren. We vliegen naar voren. Ja. Ik ben de rechter. Laten we zeggen, ja. deze mevrouw is de linker. Het ja, ja. is ook ja. als, nu u bent, net u binnen, even, maar u, u bent er. doe het even mee, hè? We ja. gaan je bent door ja. naar voren. Ja. En dan is er een moment dat wij willen 90 graden draaien. Ja. Ja. Zij is nu aan mijn linkerkant. Nu gaan we 90 graden draaien. Oeps. Hop, zij is voor en ik ben achter. Ja, aha. Dus de vorm voordat we kwamen was breed... En nadat er een bocht gedraaid is, is de vorm langwerpig. Een soort line -dance. Ja. ja, Dus eerst is het een, is het een lijn, vorm, en daarna is het een lijnvorm. Dan hoef je niet te versnellen <coughs> of te... Precies, dan hoef je niet te versnellen of te Zij Dat doen ze dus niet. Dus wij hebben in ons computermodel gekeken, hoe krijgen we nou dat specifieke van die spreeuwerswermen? Qua bochten ook nog. En dat is dus doordat we die snelheid bijna niet variabel maken. En dat heeft een aantal gevolgen. Niet alleen dus dat die vorm verandert tijdens de bocht... Maar ook dat de positie van de individuen verandert in de zwerm. Want ja. ervoor was ik rechts en die vrouw links. Ja. En daarna is die mevrouw voor en ik achter. Ja. Dus je verandert positie. En dat is wat Edmund Silas al beschreef in dat boekje 1930. Daar stond al in van... Hoe kan het dat ze afspreken met elkaar? dat Nu gaan we de positie ja. verwisselen en zo. Maar nu snap je hoe het komt. Ja. Het komt nou omdat ja, het niemand een beetje hè? Ja, omdat niemand versneld... <laughs> U wel, wij een beetje. Ja, om, nou ja dus omdat omdat, we kunnen het gewoon zo naspelen in de studio. Ja. Dus als niemand versnelt of vertraagt... en iedereen draait wel op dezelfde manier... dan je van positie in de zwerm. En de vorm van de zwerm verandert. Omdat de dieren de richting hun eigen beweging ja. in de zwerm... ten opzichte van de vorm van de zwerm veranderen. En, en af en toe wordt het dan toch nog een rommeltje... want dan zie je het hele zootje er even door elkaar heen. Wat is er dan aan de hand? Ja, dus als het heel erg een rommeltje wordt... waardoor het echt heel erg doorheen, kan, kan het zijn dus dat er een meeuw langs vliegt. Ah. Hè, dat ze dus een beetje verstoord zijn. Het kan zijn dat er een windstoot is. Het kan zijn dat er een, een vliegtuig langs vliegt... en iedereen allerlei kanten op gaat. Zoiets. Botste er nog nooit de ene spreeuw op de andere? Eh, daar weet ik niet van. Ik weet wel dat ze onderzoek naar botsingen hebben gedaan... van vogels tegen van die glazen wanden. Wanneer ja. gebeurt dat en hoe vaak gebeurt dat en zo. Maar uh, nee, we hebben het niet gezien ook, nee. Ja. En het is, het is dus ook zo dat die spreiden in Rome bijvoorbeeld... daar hebben we empirische gegevens van, die zijn een Rooms onderzoeken in Rome. bepaald de drie dimensionale posities En wat blijkt nou? In ons com computermodel kunnen we dat niet nabouwen. We kunnen, wij hebben altijd een te klein volume van de vlok, van de zwerm. En in het echt is het volume van die zwerm veel groter. En ja, dat komt denk ik doordat in het echt die... Wind, ook, er ook een beetje wind is. Dat zit niet in het model. Er is bijvoorbeeld variatie in gewicht van die vogels. En de iets zwaardere zijn iets langzamer. Of reageren iets langzamer. En daardoor krijg je dat die zwerm wijder is. En dus daardoor botsen ze ook minder goud. Op uw, dat is ja, eigenlijk een ja. antwoord op uw vraag. Die beesten zijn zo wijd uit elkaar binnen een zwerm. Dat kan je niet zien als je naar boven kijkt. Want je ziet al die stipjes en je weet ja. niet hoe, diepte, hoe de diepte zit. Maar die zijn zo wijd uit elkaar. Dan botsen ze niet. Er zijn een aantal redenen waardoor ze niet botsen. Doordat ze wijd uit elkaar zitten. Dat kunnen we niet eens nasimuleren nog. Dan moeten we individuele variatie in gewicht inzetten. En misschien ook wind en zo. En doordat ze die vaste snelheid hebben. Want doordat ze een vaste snelheid hebben. Als u een vaste snelheid op heeft op uw snelweg krijgt u nooit een botsing. Als ja. iedereen dezelfde snelheid heeft. Ja. Nee? En ze hebben dus dezelfde snelheid hè, in ons ja. het is, U bent daar nog lang niet meer klaar hè, met dit onderzoek. Nee, nee, we zijn nog niet <laughs> klaar. We, kunnen, we gaan nu roofvogels erin doen. Daar zijn we al mee begonnen. En dan kijken hoe we patronen krijgen. Zoals bijvoorbeeld precies in Rome waargenomen enzovoort. Ja. Nou, Ongelooflijk u dat je het worden... kan bestuderen in, in het leven. <laughs> nou, Op de lage school dacht u al, oh, dat ga ik doen. Met die, met die, met die vogels. Ja, we doen ook onderzoek aan aardgroepen. Ja? En we doen ook onderzoek aan leergedrag bij kraaien enzovoort. Nee, we doen allerlei vormen van onderzoek, maar het gaat altijd om zelforganisatie. Hier zijn het dus ook eenvoudige regels die leiden tot heel veel onverwachte patronen. Het ja. Ja. is leuk om te zien. En heel fascinerend. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Charlotte Hemelrijk hoorde u. Ze is hoogleraar theoretische biologie van de Rijksuniversiteit Groningen. En dan ging het dus over de oorzaken van de variatie in spreeuwen Een onderwerp uh, dat uh, nog veel uh, Mogelijkheden biedt tot verder onderzoek, heb ik begrepen. Nou, misschien komt u daar te zijn de tijd nog eens over vertellen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Volgens twee Californische astronomen had de aarde kort na haar ontstaan niet één, maar Twee maanden, zo staat deze week te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Wetenschappers denken dat deze tweede maand verdwenen is... doordat hij in botsing is gekomen met de achterkant van de eerste maand. En dit zou ook verklaren waarom er zo'n groot verschil is in structuur... tussen de voor- en de achterkant van de overgebleven huidige maan die wij dus steeds zien. De achterkant is veel ruiger en bergachtiger dan de voorkant... en ook is de korst aan de achterzijde een stuk dikker. Over de theorie van de twee mannen... Een manen, ja, praten wij met Daphne Stam. Zij is planetenonderzoeker bij het Netherlands Institute for Space Research, oftewel afgekort SRON. Goedemorgen, mevrouw Stam. U zat een beetje te knippen, te knikken bij die, bij, die, bij die spreeuwen die niet tegen elkaar aan. Uh, ja, nou, ik, komt u dit bekend u, u voor? U dacht die manen botsen wel, maar die spreeuwen ja. Nee, niet? Ja, nee, inderdaad. Ja, we hebben zo'n model nodig, inderdaad. Nee, maar ik heb wel een film gezien over die meeuwen in Rome. En dat is heel fascinerend om te zien. Ja, ja, dus. Ik uh, het is een onderwerp. Wij, wij lezen in de krant Er waren twee manen. Nou, onzin of waar? Nou, dat kan heel goed waar zijn. Want uh, de theorie die die twee onderzoekers presenteren. die verklaart dus wel heel erg mooi. wat we bij onze eigen maan zien. Maar dat is precies wat er misschien naar nou mankeert. Hoezo? Nou, dat het wel erg mooi klopt allemaal. Dat je dan nog een boel gaat wantrouwen, of niet? Nee hoor, nee. Oh. nee. Ze hebben dus net als, als met de spreeuwen eigenlijk... zo'n computermodel gemaakt... van wat er met allemaal brokstukken is gebeurd. Uh, ja, hoe die zich uh, ten opzichte van elkaar hebben bewogen om de aarde heen. En daar, uh, dat model geeft dus aan dat je een maan krijgt zoals wij die hebben... en dat er dus nog een tweede maan gevormd zou kunnen zijn. En is dat voor het eerst dat zij dit bedacht hebben... Voor zover ik weet wel, ja. ja. maar, maar legt u eens uit, want we, we, tenminste ik dacht... als twee van die stukken daar rondvliegen en die botsen tegen elkaar... nou dan, ja, dan brokkelt er wat af en dan gaan ze weer allemaal hun eigen gang. Dat wil toch niet zeggen dat er dan één blok wordt? Nou, in dit geval, die twee manen die zich dus vormden... één grote, hè, dat is eigenlijk onze huidige maan... en een veel kleinere, dat is dus de maan die er op de andere is gebotst... die vormden zich in dezelfde baan om de aarde. Dus als het ware als twee auto's die achter elkaar mm -hmm. aanrijden... Nou, en op een gegeven moment, dat, dat, dat bleef heel lang bleef dat zo, dus met z'n tweetjes draaiden ze dan om de aarde heen. Er was toen helaas niemand die dat kon zien. Dat is al vier miljard jaar geleden, dus toen waren er zelfs geen bacteriën. En op een gegeven moment toen is die, zijn die banen een beetje verstoord door de zwaartekracht. En is de ene maan de andere gaan inhalen. Maar uiteindelijk zijn ze met. Ja, relatief lage snelheden op elkaar gebotst. Dus zijn niet, het was uh -huh. geen frontale botsing... maar het was meer dat de ene een soort kopstaartbotsing... Ja. Ja, ja. op de snelweg met bijna dezelfde snelheid. Beetje blikschade. Beetje blikschade. Nou, de ene is wel verdwenen. Dus de, een, de kleine maan... Maar die, die zakte er dan zo in? Nou, die heeft zich als het ware op de grote maan helemaal uitgespreid. En dat is die dikke korst? Dat is de dikke korst, ja. Maar die korst zit nu aan de achterkant... En dan denk je van, nou, dat is wel heel toevallig dat hij net aan de achterkant zit. Maar toen die botsing plaatsvond, was dat dus niet de achterkant. Dus dat was de zijkant van onze maan. En daarna is onze maan, met die andere erop geplakt dus... die is zich weer gaan heroriënteren, zodanig dat die Omdat korst... die zwaarder was aan, aan, aan een van die ja, kanten? Ja, Aha. dus hij is niet meer helemaal symmetrisch. En, uh, en die, die aantrekkingskracht tussen de aarde en de maan, die veroorzaakt dan dat die maan zich gedraaid heeft in de loop van de tijd. En die dikke kant, dat is dus de achterkant geworden. En gaat het onderzoek ook wel eens aan de achterkant? Wij hebben alleen het gevoel dat we altijd gezellig naar die katers zitten te kijken. En... Ja, wij zien altijd dezelfde kant ja. van de maan. Ja, en dat komt dus omdat de maan uh, door die zwaartekracht... Uh, precies bijdraait als hij om de aarde heen draait. Dus de wij zien side. altijd... Oh. Ja, Maar, maar, maar hij is u niet heeft dus naar die achterkant gekeken? Nou, pas in 1959 zijn de eerste beelden van de achterkant gemaakt. Dat was een Russisch ruimtevaartuigje dat zonder mensen aan boord... dat langs de achterkant vloog. En toen bleek dus ook dat die achterkant heel anders was dan de voorkant. Ja. Uh, ja, dus uh, toen bleek eigenlijk van... hé, hey, daar is iets heel raars aan. En hand. ze hebben dat nooit eigenlijk... Over, uh kunnen verklaren hoe dat kwam. En nu pas is er dus een theorie bedacht... waardoor ze denken van ja, zo zou het gegaan kunnen Ja, zijn. nou, er zijn wel theorieën geweest in het verleden. Bijvoorbeeld van nou, die achterkant die steekt weg van de aarde. Dus misschien vangt hij meer meteorieten op dan de voorkant. Ja. Of... Juist door dat verschil in aantrekkingskracht tussen de aarde en de maan... is het een en ander op de maan verschoven. Maar dat kon nooit echt goed verklaren wat we zien. En deze theorie, tot nu toe, blijkt wel een hele mooie theorie te zijn. Ja. En waarom is er nooit iemand daar eerder op gekomen dan? Nou, je hebt wel hele, hele sterke computers nodig om dat goed uit te kunnen rekenen. En ja, en je moet gewoon inderdaad op het idee komen. Ja, dat en is echt, gewoon hè? een keertje gaan rekenen. Is er ooit een plan geweest om daar iemand naartoe te vliegen? Of is dat, uh, het zal wel een koude boel zijn daar of niet? Nou, nee, nou, het is hetzelfde als de voorkant eigenlijk. Want we noemen het altijd wel de dark side of the moon. Mm -hmm. Maar die achterkant die ontvangt net zoveel zonlicht als de voorkant. Oh ja? we ja, wij alleen zien, hem wij alleen zien het niet. Wij zien het niet. Nee, nee. Dus op zich is het hetzelfde als de voorkant. Dat is nog niet heel erg uh, aangenaam. Maar het probleem van aan de achterkant landen... is dat je dan geen radiocontact met de aarde kunt hebben. Niet direct. Dus je moet iets hebben. Dus ander. dat is de reden waarom er ja. nooit onderzoek gedaan is? Nou, er wordt wel onderzoek gedaan dus door ruimtevaartuigen die er omheen vliegen... maar er is nooit iets op geland. Hm. En zeker niet met mensen aan boord. Maar nee. goed, deze twee mannen, want het was wel zeker ook een theorie van twee mannen. Ja, ja het ik zat wel goed hoor. Het was heus geen verspreking. <laughs> <Nee>. <laughs> Zowel van twee mannen als van twee mannen. Twee Californische astronomen, hè, die, hebben dit nu, die hebben dit nu bedacht. Ja, een Californië en een Zwitser was het ook, En een Zwitser, ja. oké. Okay. Goed, uh, ja, en u denkt, klopt... Nou, het, het ziet er heel mooi uit. Het ja. ziet er mooi uit. Ja, ja. dus mooi, ik, ja. de kritiek moet nog komen van uh, van mensen. Is maar, het uh, interessant eigenlijk zo van... Ja, want het is. Nou, het, zal, het, zal, het levert niet op korte termijn zeg maar, geld op. Hè? Dat, uh, dat is wat vaak tegenwoordig uh, bij wetenschappelijk onderzoek wordt gevraagd. Nou, nou dat, wat, die spreken we uh, ook nog niet hoor. Die spreken we nee. ook nog niet nee. Maar dat kan misschien op een gegeven moment uh, ook files op de snelweg misschien uh, verhelpen. Dat soort computermodellen. Ja, ja. maar het is, het is wel een mysterie wat zo opgelost kan worden. Dus het is wel iets wat steeds in het hoofd zit van mensen. Van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat en dat is dat hij uh, zo'n rare vorm heeft. Ja, dat het zo afwijkt. Ja, dus ja. dat is gewoon. Een een, een vraag die bleef hangen en dat is nu misschien wel opgelost. En nog even tot slot iets anders. Gisteren werd bekend dat Amerikaanse onderzoekers aanwijzingen hebben gevonden... die zouden duiden op stromend water op Mars. Hè? Ja, Dat ja. is er ook nog wel eventjes in, in nieuws. De, ja. Dan komt natuurlijk altijd weer die vraag, ja, dan is er misschien ook leven, hè? Ja, inderdaad, want het was wel bekend dat er water is op Mars... maar ja. het is altijd alleen maar als ijs gevonden. Precies, bij ijs ja, gevonden ijs, ooit. omdat het ja. zo koud is, ja. En uh, er wordt algemeen gedacht dat als je leven wil hebben, ook bacteriën, dat je dan toch in ieder geval af en toe stromend water nodig hebt. Nou, En deze nieuwe beelden die ze hebben, dus ze hebben beelden over verschillende jaren heel goed met elkaar vergeleken. En dan zien ze soms in warme periodes, waarbij het zo rond het vriespunt kan zijn, zien ze een soort streep op het oppervlak verschijnen. Uh, alleen op plekken die warm genoeg zijn. En ze denken dus dat dat kan komen... doordat er dus ja, niet meteen golvenwater... maar toch wel een soort Stoompjes, stroompjes, ja. misschien onder het oppervlak... dus dan de hellingen afstromen, ja. En het rare is dat die stroompjes dan kennelijk ook weer verdwenen... en een maand later is er weer niks meer te zien, hè? Ja, dan drogen ze op waarschijnlijk. Dus dat, dat zou de verklaring kunnen zijn. dat het water. Ze weten nog niet precies waarom het donkerder zou zijn. Nou, dat kan dus als er water is, echt... Ze hebben nog niet echt aangetoond dat het echt water is. Maar alle, alles wat ze zien, dat duidt erop dat het iets van water zou moeten zijn. Ja, dus dat is wel heel erg spannend eigenlijk. Ja. Nou, er is weer een hoop gebeurd uh, ja, op uw terrein hele, deze week. Ja, een hele fascinerende week, ja. Ja, ja. ja, mooi. Hartelijk dank voor uw komst. Wij spraken met planetenonderzoeker Daphne Stam. Het ging dus over de theorie van twee Californische astronomen dat de aarde ooit... 4 miljard jaar, zei u hè? Ja, 4 miljard jaar geleden. Twee maanden heeft gehad. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Zometeen na het nieuws van 10 uur zijn we bij u terug met uh, Spinoza. Ja, we doen het niet minder. Er is het uh, handschrift ontdekt. Aristorm en uh, een bijzonder fotoproject. Samen thuis, samen dros. Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos.